Met nu, Alternative FM we'll Wake up and smell the bacon Burning in the nuclear sun Right lids and your legs are shaking And this day has only just begun My God, it's beautiful All the land's forsaken Don't feel so pitiful Just throw it in Yeah, that's just what she said I'm tired and I wanna go to bed world's to end Anyway, yeah Nice to be so mad. I forget what's it, about to end anyway Don't be so gloomy, baby. It's all just a bad dream anyway. A lizard skin and brains like gray. There. At least you won't be stuck with hope in the way. My God, it's magical. When yellow clouds are breaking. Don't be so pitiful. Just roll with it. In. Yeah, that's just what she said. I'm tired and I wanna go to bed. Girl, so to wear. Anyway, yeah, nice to be so mad It's to be a minute, I forget What's about you, yeah, anyway When it takes some time to take it in a Deep breath in it Got you roaming around in an empty street Day and night When you're looking at the aftermath It's not that bad See the world in a state of disconnected desperation Sounds of gods and people Are a thing of the past You could drop a begin van uur nummer 2 van deze compilatie van Alternative FM 2024 op deze 2 januari. En de aftrap van uur 2 werd verzorgd door Westone met Anyway, dat is een single die in oktober is verschenen. Het is ook een beetje in het jaar van bijvoorbeeld Lorem Ipsum, want zij werden geselecteerd voor de popronde en ze brachten een album uit en op dat album stond Spooky Song. Even now Geen gebrek. Je hoorde eerst Lorem Ipsum met Spooky Song. En dat is afkomstig van het album Flatcaps en Rainmax. En daarachter hoorde je De Kruk met een nummer. Want zij waren de finalisten van de popprijs Amstel en Meerlanden eerder dit jaar. Over jong talent gesproken. Want zij was te gast in Alternative Femme.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 Eentje van, van bijvoorbeeld nodig in een band als een soort ritmesectie samen met, met de drums. Uh, dat is mijn uh, basale kennis over een bassist. Maar hier speel je dus gitaar. Heb je, dan een, nou je, je hebt al gezegd uh, wat je muzikale voorkeuren een beetje zijn. Of die de inspiratie. Zit het dan toch een beetje in de, stevige, uh, in de stevige hoek? Of moeten we het daar niet zoeken?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 Choking somehow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 Walk me to the edge of the world Leave the city lights behind Watch us slowly come alive see something left unheard. In our eyes, some mirrors of ourselves, In our lives so worthless, kept on a shelf. Some people are stuck in a bottle of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 you Dat was hem. Dan gaan we nog even nababbelen met Mila Roosendaal. Want die heeft een beetje ook de vuurdopen gehad. Want volgens mij was het de eerste keer hier in een radiostudio met meteen camera's erop en noem maar op. Dat is zeker waar, ja. ja. Uh, en hoe voelde het? Ik vond het heel erg leuk. Ja? Ja, het is natuurlijk wel heel erg anders dan op een podium staan en optreden. En de mensen die naar je luisteren aan te kunnen kijken. Maar ik vond het een hele goede eerste ervaring. Ja.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 Dankjewel dat ik hier mocht komen. Ja, um, dat was er. Uh, wij gaan uh, op uh, naar het einde van dit programma. En dan denk je zo. Ik ben Mila Roosendaal en je kijkt naar Alternative FM. One of the most common tendencies we have -hmm. when our heart is broken is to idealize the child's broken. We spend hours remembering how great it made us feel about all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 I don't know what to do. All I know is I need distance from you. Heartbreak shares all the hallmarks of traditional loss and grief. Insomnia, intrusive thoughts. What did I do wrong that made you change your mind?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 Met Mila Rosendaal, die het belangrijkste onderdeel was van uur nummer 2, plus nog de singles van Relics met Rodon Series, ook ooit bij ons geweest in 2024, en met Hunk. Want ook zij waren nogal opvallend in 2024 door de winst met de Rob Agda Award en later op het hoofdpodium van Bevrijdingspop en hun bijdrage tijdens de popronde. Gaan we op naar uur 3, wat een beetje in het teken staat van de wat dance-achtige nummers. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man in de oplofte Tesla Cybertruck in Las Vegas was voor de explosie in zijn hoofd geschoten. De politie denkt dat hij dat zelf had gedaan... Op de vloer van de auto lag een handvuurwapen. In de Tesla-truck lagen vuurwerkbommen en flessen campinggas. Hij explodeerde voor de deur van het Trump Hotel in Las Vegas. De man was een Amerikaanse militair. De truck was gehuurd. De explosie op Nieuwjaarsdag heeft volgens de Amerikaanse autoriteiten niets te maken met de aanslag in New Orleans, een paar uur eerder. Italië heeft de ambassadeur van Iran ontboden. Het land eist de onmiddellijke vrijlating van Cecilia Salah... De Italiaanse journaliste werd vorige week opgepakt in de Iraanse hoofdstad Teheran... omdat ze islamitische wetten van het land zou hebben overtreden. Salah was in Iran om reportages te maken... en zit nu in de Evin-gevangenis, waar veel politieke gevangenen zitten. Voor de gouden tip in de zaak rond de schietpartij in Rotterdam-Zuid... heeft het OM een beloning uitgeloofd van 30.000 euro. Er is ook een nieuwe foto van de verdachte vrijgegeven. Het OM vermoedt dat de schietpartijen in de wijk IJsselmonden met elkaar te maken hebben... In amper twee weken tijd werden drie mannen neergeschoten, van wie de laatste vanmorgen aan de waard. De man van 81 ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De andere twee mannen van 58. ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB- verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM.